Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen lopen door Amsterdam... Ze demonstreren tegen de coronamaatregelen. In tegenstelling tot eerdere demonstraties heeft burgemeester Halsma dit keer toestemming gegeven. En als de deelnemers maar niet gaan rellen en zich een beetje aan, jawel, de coronaregels houden. Er is ook een tegendemonstratie. De politie heeft die mensen op een andere plek neergezet, zodat de demonstranten niet met elkaar gaan matten. Dit soort emo-momentjes zul je voortaan moeten missen bij The Voice of Holland. Ga lekker zitten. Zo. Oh, no! Hallo! You know that in everything that we do, we are standing by you. We are very, very proud of you. Thank you, vader. Gracias. Oh. Want T-Mobile stopt als sponsor van de talentenjacht. Het bedrijf wil niet geassocieerd worden met alle verhalen over grensoverschrijdend gedrag. En dus draaien ze de geldkraan dicht. Of en wanneer de voice weer doorgaat is trouwens nog helemaal niet duidelijk. Gister werd bekend dat het programma voorlopig niet meer wordt uitgezonden. En een makkie voor Ajax tegen FC Utrecht. Tadic krijgt de bal terug van Gravenberg. Dusan aan Tadic. Prima voorzet. Robbie 2-0. Het heeft 18 minuten geduurd. Maar Brian Brobby onderstreept hier zijn terugkeer bij Ajax met een goal. Ajax won uiteindelijk met 0-3. En het ging bij de Amsterdamers, uiteraard, over de terugkeer van Brian Brobby. Die werd deze zomer verkocht aan Leipzig. Kwam daar nauwelijks aan spelen toe. En wordt nu verhuurd aan zijn oude clubje Ajax.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Zandvoort op zondag. Na drie uur welkom terug bij Zandvoort op zondag. We zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag met uiteraard uh, een boost aan, uh, aan lekkere muziek uh, hebben we meegenomen naar de studio. En uh, ja, diverse onderwerpen waar we nog aandacht aan uh, willen besteden. En Volgens mij gaan we in deel 2 altijd de regio in, Albert-Jan. Uh, Heel goed. Op de zondag uh, tussen drie en vier is het tijd voor CFM in de regio. Uh, allereerst gaan we straks een uh, kijkje nemen in Haarlem. Want die hebben natuurlijk gisteren ook uh, uh, die extra actie gevoerd. Het blijkt trouwens wel dat de burgemeester van Haarlem en Zandvoort op één lijn liggen. Hè? Wat, uh, wat, wat het uitvoeren betreft en de toezicht houden op uh, naleven van de regels gistermiddag. Ja, dat was een 1 tje hoor. Dat was een 1 dus, een tje Maar in Haarlem hadden ze het zogenaamde uh, bier omgetoverd tot barricadebier. Nou, vind ik toch leuk. De barricades op... Dus daar gaan we een kijkje nemen in Haarlem. We gaan ook naar Amsterdam, want uh, ja, het wordt weer het tulpenseizoen. En uh, gisteren kreeg uh, André van Duin zijn tulp... Uh, die naar hem vernoemd werd uitgereikt in de grote kerk. En uh, we gaan naar de Zaanse Schans. Want dat, uh, daar op dat moment werd het 50-jarig jubileum gevierd van het gilde... van de vrijwillige molenaars met hoog bezoek, namelijk het beschermheilige... Prinses Beatrix. Dat allemaal in de tweede uur. En natuurlijk ontbreekt ook de vaste item de evenementenagenda om half vier niet. Ik zou zeggen genoeg reden om ook de tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. Oh ja, voetbal natuurlijk niet te vergeten. De de ruststanden geven we ook nog door. Dat worden voetballiefhebbers onder ons. Uh, ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar Zandvoort op zondag. En uh, ik zou zeggen, uh, veel luister- en kijkplezier. Dankjewel, Albert-Jan, uh, voor deze wijze woorden. www.zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Zoals ik net al zei, wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En we geven je een booster, hè? Heb je nog geen boosterprik voor nodig? Gewoon even luisteren naar de Sanfordse Radio en dan komt het helemaal goed. Want we hebben nog heel veel lekkere muziek wat we voor je weg gaan draaien. Misschien wel Tulpen uit Amsterdam. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval wel deze van Stevie Wonder. Hier is er nog een keertje met Sir Duke. Music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal naughty, For all to sing, dance and clap their hands. Well, just because a record has a groove. Don't make it in the groove. But you can tell right away that. When the people start to move the voice like is ringing out there's no way to De meest populaire CD en LP uiteraard ook nog, hè. Uit die tijd komt het eigenlijk. Van Steven Wander, Songs in the Key of Life. Wordt hier een hele grote hit van hem? Dat was inderdaad Sir Duke. Zo dadelijk gaan wij de regio in op de zondagmiddag. Maar eerst stap maar in. Bij mij zou ik zeggen, Val de Munich. Eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Wat het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 En ik zeg dan altijd, stap maar achterop. Voor Zandvoort en de regio. Dat was Stap maar in uh, bij mij, de nieuwe single van Paul de Munnick. En uh, tezamen met Mo deed hij dat plaatje. We gaan de regio in, Aubinjan. Uh, ja, we gaan ook even een kijkje in Haarlem, uh, hoe dat daar gistermiddag uh, toe ging. Want ook in Haarlem leek het voor vijf uur dat er geen lockdown te zijn in het centrum. En, uh, gistermiddag voerden ook in Haarlem veel horecazaken actie... en openden zij hun deuren uit onvrede tegen het kabinetsbesluit dat deze sector nog niet open mag. Ach, wat heb ik het gemist, was een van de re reacties. Mensen staan in de rij bij Marktkraamwinkels en zijn voorzichtig open... en zelfs op het terras zitten mensen. Voor precies vijf uur leek het ook in Haarlem een gewone zaterdagmiddag... omdat ook de horeca haar deuren had geopend. En uh, luistert u naar de reportage die onze mediapartner NHTV daar maakte. Jongens, wat hebben we dit gemist, oei oei oei, echt een uh, protestpils, ook wel barricadebier genoemd, maar uh, het, uh, het smaakt als een man. Ik, uh, ik kan het iedereen aanraden, dus uh, zouden ze een business case moeten maken eigenlijk, zo'n café, leuk, leuk, uh, leuk idee. Ik ben open, ja. Maar dat mag officieel niet, toch? Uh, officieel mag het niet, maar door onze vriendelijke burgemeester wordt het even gedoogd, hè? zoals ze dat mooi zeggen. Hey, en wat vind je daarvan, dat de burgemeester zich op deze manier toch hard maakt voor de Haarlemse horeca? Het mocht zijn tijd worden. hè? De eerste, de eerste tijd we alleen maar een beetje, nou, het is geen gezeik, maar was je best wel tegen op alles eigenlijk. En uh, mocht alles niks en uh, nu die dit doet, denk ik, nou, toch wel een fijne vent eigenlijk. Even lief. Ja, ja, dames en heren, Hagen, bruisfeer. Ik kan wel zien dat de burgemeester wel echt meeleeft met ons. Van hey, ik denk echt aan jullie, dus. Asper testen, nou, doe het lekker. Ik geef geen boetes, dus dat is fijn om te horen van de burgemeester. Wat gaat er door je heen nu? Nou, blij dat het weer even kan. En ik, uh, ja, even een getapt is toch even anders dan uh, uit een flesje of uit een blikje. Zelf niet een beetje jammer dat je zelf ergens een drankje of een biertje kan drinken? Nee, ik vind het veel fijner om even te werken juist. Ik vind het heerlijk, het gesprek met de gasten inderdaad. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet erg om te werken vandaag. Eindelijk weer gewoon de passie die ik voor het vak heb, mag ik weer eindelijk uitstralen. Straks om vijf uur moet het wel weer dicht. Uh, gaat dat dan ook gebeuren of gaat het hier misschien stiekem toch nog wel ietsje langer door? Nee, nee, nee. Ik bedoel, we hebben, ik ken Niels, de eigenaar. Een vrij eigenaardige gast, maar uh, die, gaat, die gaat stipt om vijf uur Dit weet ik zeker. En uh, ik vind het al heel wel dat burgemeester Wiene dat toegestaan heeft. En dan moet je ook aan de tijd houden. Dus uh, gaat stipt op uh, tijd vijf uur dicht. En je ziet ook, iedereen zit hier, iedereen houdt zich aan de regels. Top. Nou ja, het lijkt inderdaad Zandvoort wel. Ook daar ging het gisteren dus goed met het, de maatregelen zeg maar, rondom de protestactie die gehouden zijn. Hier is Phil Fern en Galaxy.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 Lekker, hè? het zonnetje schijnt uh, op dit moment uh, hier in uh, Zandvoort. Hoor je altijd weer even een stukje vrolijker van. En dan de goede muziek, uiteraard ook van uh, je eigen lokale radio, je hoort de Dancing Tights. En dit is een nieuwe uitvoering van de, de oude zinger van uh, Blondie. Ga maar even luisteren. Kommy. En uh, ja, dus soms uh, laat de techniek ons een uh, klein beetje in de steek. En dan vliegt uh, het plaatje niet helemaal zoals die uh, bedoeld is. Hoor. Dan komen hier in ieder geval nieuwe uitvoeringen. We gaan hem nog een keer uh, opnieuw... Uh... Draaien uiteraard voor je en dan hopelijk in uh, de goede versie om het zo maar even te zeggen. Wat we wel hebben voor je is uh, de ruststanden in de Eredivisie, de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn, albert -Jan. Ja, zal ik die van uh, kwart over twaalf ook nog even meenemen? Ja, neem maar mee, neem maken. maar mee, neem maar mee. Want om kwart over twaalf uh, werd er in Utrecht al gevoetbald en wel tegen FC Utrecht tegen Ajax. Die eindstand was 0 tegen 3. Ja, en dan komen we bij FC Groningen, Albert-Jan. Ze hebben hem niet weten, tegen weten te houden. Het doelpunt uh, gescoord door uh, PSV. 0 tegen 1. Het is maar een ruststand. Hè? Dus, uh, ja, er zo... kan nog heel veel gebeuren zometeen in de tweede helft. PSV, we zijn aan de rust toe. Maar goed, let op. We Groningen tegen het eind van de wedstrijd. Je weet het niet. Goed, ook om half drie begonnen is de wedstrijd... SC Cambuur thuis tegen Sparta-Rotterdam. Tussenstand 1 tegen 0. En dan is zo meteen om uh, kwart voor vijf en dan hebben we nog een wedstrijd. We hebben het over uh, Fortuna Sittard tegen AZ uit uh, alkmaar saandam Dus uh, dat is echt een, uh, een uh, Noord-Hollandse uh, pot, Atlas. Er zijn heel veel fans hier ook in uh, Zandvoort van uh, AZ. Dus uh, bijvoorbeeld Lauro en Hardy... Ik noem er maar eentje. En dan, uh, ja, toch, rond Adrenum. Ja, en, uh, dus uh, nee, dat gaat helemaal goed komen. Straks is om kwart voor vijf die wedstrijd. Nou, alle wedstrijden houden we voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Dat doen we elke zondagmiddag. Tussen twee en vijf bij CFM Zandvoort, de lokale radio. We zijn er al 31 jaar. start because right about now we have a rebel version see with a different style and pattern better known as an urban version Weer eens voor jullie te draaien. Yubi Fortiori en de Rats in de Kitchen. En zo ging je nog wel even door. Want ook in die tijd maakten ze nog van die extra lange uitvoeringen van de platen. Noemden ze het een 12 inch. Ik heb hem trouwens voor me een mooie hoes. En ook bij een getekende hoes van onder meer een rat. En waar bevindt die rat zich? Nou ja, je raadt het al natuurlijk. In de keuken. Dus het is half vier. Heb jij nog evenementen ondanks corona, Albert-Jan? Jazeker, want het Zandvoortsmuseum zit niet stil. Ondanks, eh, ondanks de verplichte sluiting zitten de vrijwilligers van het Zandvoortsmuseum niet stil... en zijn ze hard aan het werk om de nieuwe tentoonstelling met sculptu sculpturale kunst in te richten. Onder voorbehoud is de tentoonstelling Beelden in Zandvoort vanaf 21 januari tot 26 juni te bezichtigen. Het museum wordt ingericht met betoverende grote sculpturen... en installaties van diverse kunstenaars... die zich lieten inspireren door Zandvoort. De strijd tussen natuur en stedelijkheid... is een belangrijke rode draad in al deze kunstwerken. De sculpturen zijn qua techniek en materialen zeer divers. De deelnemende kunstenaars zijn Pim Palsgraaf... Marjolein Mandel, Sloot, Betty Disco... Mirjam van der Linden, Paul de Reus, Herman de Lamers... Midas Zwaan, Rob Chevalier, Ralf Lamberts en Marlene Scherps. Alle tien zijn landelijk bekend en hebben een indrukwekkende tentoonstellingslijst op hun website staan. Als eerbetoon aan de gerenommeerde beeldhouwer en jarenlang plaatsgenoot Kees Verkade... staat op de boulevard een buitententoonstelling. In de bekende grote lijsten presenteert het museum fotowerk tekeningen, verhalen en gedichten... van de beginperiode van Verkade als kunstenaar in Zandvoort. Op de eerste verdieping van het museum bevindt zich de mu museumzaal... waar een overzicht is van alle sculpturen van de Zandvoortse buitenbeeldenroute... met informatie over de makers. Gelijktijdig met de nieuwe tentoonstelling kunt u met de nieuwe versie van de buiten buitenbeeldroute... het fotowerk en de beelden, uitleg en plattegrond... een bezoek aan het museum combineren met een culturele wandeling door Zandvoort. De route is te koop bij het museum of gratis te downloaden. Alleen alles, en dan hebben we over nog een, een workshops en andere culturele randactiviteiten van het museum. Alles is daar natuurlijk afhankelijk van de coronamaatregelen. Echter, er worden in deze periode ook educatieve workshops, lezingen en rondleidingen met of zonder gids aangeboden. Een van de workshops is bijvoorbeeld een kennismaking met beeldhouwen in het atelier van de Zandvoortse beeldende kunstenares Marlene Scherps. Het Zandvoortsmuseum, zoals we velen weten, is gevestigd aan de Swaluweestraat nummer 1 en is vanaf de heropening van het museum woensdag tot en met zondags geopend, van 11 uur s morgens tot 5 uur s middags. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen naar 023 205 0972. 023 205 0972 of ga even naar de website www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl want, zoals u heeft eh, duidelijk gemaakt, het Zandvoorts Museum onder leiding van Hille Jansen zit niet stil. Zo is het maar net. Dankjewel, Albert Jan. Dat was hem de evenementagenda. En hier is Bruno Mars. Give me your, give me your, give me your attention, baby. baby. I gotta tell you a little something about yourself. You wanna be all is Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone.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 Was hem nog een keer die uh, lekkere zingel van uh, Bruno Mars, joh, de treasure. Zo dadelijk gaan we weer de regio in en dan gaan we het hebben over de tulpen. Want uh, ja, het is inmiddels uh, tulpenseizoen en uh, dat werd uh, grootst gevierd uh, in uh, Amsterdam en met uh, André van Duin. Meer daarover hoor je straks na het volgende plaatje. En die is van Chaka Khan. Hier is Eye to Eye. Kunnen we verder nog zeggen over deze dame Chaka Khan, zoveel hits gescoord, met name in de jaren 80. Heel veel uh, disco klassiekers. I feel for you, I'm Happy Woman, Ain't Nobody. En ga zo door. En ook uh, deze staat in het lijstje uiteraard uh, hoog gedoteerd. Ook een grote hit geweest in de jaren 80. De single I2I. I. Dit is op wordt op ...voor Zandvoort en de regio. En uh, in uh, twee uur gaan we altijd de regio in. Waar gaan we heen, Albert-Jan? We gaan naar Amsterdam. Naar Amsterdam, gezellig. Am Amsterdamse grachten. Ja, want, ook, uh, want gisteren was er ook het tulpenseizoen uh, voor geopend... ...met de zogenaamde Nationale Tulpendag. Bij deze dag uh, wordt er ook een, een tulp gedoopt... ...en dit jaar in Amsterdam door, door André van Duin. Hij krijgt zijn eigen tulp voor zijn 75e verjaardag... ...en zijn werk als komiek en presentator... Voorheen werd de Nationale Tulpendag gevierd op de Dam. Maar als alternatief gingen de kwekers samen met André van Duin in de boot in Amsterdam om tulpen uit te reiken. Iedereen kon twee boeketten krijgen. één om zelf te houden en één om uit te delen. Onze collega's van NHTV maakten daar de volgende reportage van. Dag werd het tulpenseizoen geopend met de Nationale Tulpendag. En bij die dag wordt ook een tulp gedoopt, dit jaar door André van Duin. Hij krijgt een tulp voor zijn 75ste verjaardag en zijn werk als komiek en presentator. Het komt eruit ook echt in een soort vuurwerk wat er in de vaas uh, ontstaat. Dus daarom ben ik blij dat ik dat een tulp uh, mijn naam heb gekregen. Ik uh, hou zelf ook van, uh, van een beetje vuurwerk. Die tulp is deze tulp, André 75. Die gaat zometeen André van Duin dopen. We hebben het thema share happiness. En dan denk je natuurlijk als eerste aan André van Duin. Heb je blijdschap met al zijn grappen en zijn grollen. Ja, van alle bloemen vind ik een tulp om in huis te halen. In ieder geval vind ik een boeket zal ik nooit kopen, maar zo'n bosje tulpen. Omdat een bloem, ja, een, een tulp die groeit altijd door in de vaas. Je ziet ook altijd, je moet de melk een dag bijvullen, want ze drinken met z'n allen echt, het zijn echt zuiplappen. Dus ze, zijn, ze, ze leven nog in de vaas. Dat is ja. wel een prettig idee. Voor de gelegenheid werden er boeketten uitgedeeld. Voorbijgangers kregen twee boeketten: Eén om zelf te houden en één om uit te delen. Wil jij een bosje van? Me? Ja, hartstikke leuk. Ja, ja toch? Ja. Nou, dan krijg ik bij deze mee een bosje van mij. Nou, en dan gaat de volgende gaat naar de cameraman. Want die uh, verdient ook een bosje. Aan de oma van mijn vriendin. Die zit ooks alleen thuis met corona. Nou, ik ga eens kijken als ik rondloop of ik hier iemand tegenkom. Gewoon op straat. Ja. Kan okay. Iemand kan wel een bloemetje verdienen ge gebruiken in deze tijd natuurlijk. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar uh, misschien. Uh aan mijn broertje. Vindt hij misschien wel leuk? Ja. Oh. Zo meneer, weet je ook een bosje te pakken. Nou ja, dat gaat uh, bijna fout met die uh, bossen die uh, toegeslingerd uh, werd. Ja, een bosje uh, rode rozen ken ik wel, maar een bosje tulpen, hè? Ziet er ook gezellig uit uh, trouwens. Klopt. Dus het seizoen is geopend. En als je een, een bos tulp in huis haalt... is het gewoon symbool van het voorjaar komt er weer aan. Ja, had je die, uh, ja die video uh, die hadden we net uh, ook opstaan van uh, NH Nieuws. Terug te zien op hun uh, website uh, uiteraard. En André van Duin die had inderdaad een tulp flink wat wijn gegeven. En die hing helemaal slap. Had je dat ook gezien? <laughs> die, die hing er één slap in de vaas. En dat was diegene die heel veel uh, uh, rode wijn had gehad. Uh, dat ging niet helemaal goed. Maar een mooie, mooie tulp is het wel uh, inderdaad. Uh, het gebeurde allemaal aan de Amsterdamse grachten. Wim Sonneveld.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 de mooiste stad in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die leegjes avonds, laat dat Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Na nou, dat uh, tulpenfeest uh, aan de Amsterdamse grachten konden we deze natuurlijk uh, lekker uh, voor je draaien. Je hoorde Wim Sonneveld en aan de Amsterdamse grachten. Nou, uh, ja, zat ik een beetje te twijfelen. Zou ik deze van Wim Sonneveld draaien of zou ik tulpen uit Amsterdam draaien natuurlijk? Hè? Dus uiteindelijk is de keuze op uh, deze gevallen. En waarom eigenlijk? Uh, in uh, tulpen uit Amsterdam uh, zingen ze eigenlijk van uh, als de lente komt, dan stuur ik jou Tilpen. tulpen uit Amsterdam. Maar het is toch nog helemaal geen lente? Nee, het is nog geen lente. Nee, dus uh, vandaar dat ik even gekozen heb voor uh, deze en niet uh, die andere. Maar is het zo dat we dat we nu uh, vroeger zijn met die, met die tulpen? Of is nee, het nee, altijd nee, zo? Nee, nee, nee, dat is altijd zo om deze okay. tijd. Dus uh, de tulpen kunnen weer in huis gehaald worden. Mooi, of voor, uh, voor iemand ja. anders, uh, Albert-Jan. Ja. Voor iemand anders, mag ook altijd. Ja, het zou ook kunnen. Ja, dus. Oké. Okay. Nou, het is 13 uh, uh, minuten voor 4 uh, uur. We gaan nog een paar uh, plaatjes uh, voor je draaien. En uiteraard even naar het voetbal kijken zo dadelijk. Want de tweede helften zijn begonnen van de wedstrijden van half drie. I hear a lot of stories, I suppose they could be true. All about love, and what it can do to you. Highest risk of striking out the risk of... to gonna de jaren tachtig met Shark Sharky. En een good heart these days is hard to find. Voordat we weer naar de divisie toe gaan, gaan we eerst nog even naar de Saans van. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en uh, wat is gebeurd? Want uh, ja, het was niet alleen uh, dus, uh, gisteren de, de horeca-actie en de, de, de winkelactie. Uh, de tulpenseizoen is geopend en uh, er werd gisteren ook op de Zaanse Schans het 50 jaar jubileum... gevierd van het gilde van de vrijwillige molenaars. En ze ontvingen hoog bezoek, want Beatrix was er. Zoals gezegd, hoog bezoek bij de molen van het jonge schaap... op de Zaanse Schans. Prinses Beatrix bracht gisteren een bezoek aan de Zaanse Schans... waar zij het jaar van de molenaar opende tijdens het 50-jarige jubileum... van het gilde van de vrijwillige molenaars. Want Beatrix is namelijk beschermvrouw van de Nederlandse molens... en kwam speciaal voor dit feest naar de Zaanstreek. Prinses Beatrix bracht vandaag een bezoek aan de Zaanse Schans waar zij het jaar van de molenaar opende tijdens het 50-jarige jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Beatrix is beschermvrouw van de Nederlandse molens en kwam voor het feest speciaal naar de Zaanstreek. Ja, dit is toch een beetje een erkenning van waar we mee bezig zijn. Kennelijk zijn we op de goede weg en uh, uh, wil zij de moeite nemen om, uh, om dat ook uh, ja, te laten zien en te tonen. De een prinses in je molen, grote eer? Ja, zeker. Hele grote eer. Dat had je natuurlijk nooit verwacht. Nee. Kijk, een, een, een prinses kom je natuurlijk niet dagelijks tegen en zeker niet in je eigen molen. In Nederland staan 1100 molens, waarvan ongeveer 158 in Noord-Holland. Om die allemaal te laten draaien zijn er molenaars nodig en die worden weer opgeleid door het gilde. Zijn er genoeg molenaars? Uh, ja en nee. Als je uh, over heel Nederland heen kijkt, dan zijn er voldoende molenaars. Maar er zijn in bepaalde provincies zijn er tekorten. In Noord-Holland zijn er genoeg molenaars? Ja, in Noord-Holland zeker. In Noord-Holland is zelfs een wachtrij voor, uh, voor de opleiding voor molenaars. Waar kan je die mensen vandaan halen? Nou, gewoon door heel gezellig te zijn en uh, ja, toch altijd weer te zorgen dat je gewoon, uh, het met z'n allen doet. Kijk, als je alles alleen doet, dan loopt iedereen natuurlijk snel weg, maar door gewoon alles met z'n allen te doen... Ja, Vinden mensen het ook leuk om gewoon bij de groep te horen. En daardoor hebben we op deze molen alleen nog zo'n 60 vrijwilligers die de molen draaien houden. Met dank aan uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. Nou, in Zandvoort hebben we voldoende molenaars, uh, Albert-Jan. <laughs> alleen hebben we het wel over de namen. Van, dus, van wie ben je er uh, Ja, precies. Van, nou, je hebt hem helemaal door. <laughs> van wie ben je er Nou, van molenaar. Nee, ja? Nou ja, molenaar, koper, paap. Hè? Dan heb je ze wel een uh, beetje de, de grote namen, zeg maar, in Zandvoort genoemd. Uh, ja, mooie reportage. En, uh, ja, ik heb laatst trouwens een uh, reportage gezien over uh, inderdaad uh, de opleiding uh, tot uh, molenaar. Want ik dacht uh, misschien wat voor mezelf, dus ik ga een keer naar uh, zijn opleiding uh, kijken. Maar uh, dat is geen kattenpis, om het zo maar te zeggen. Nee. Dat is best een hele zware opleiding. En het is ook een zwaar, zwaar beroep. Ja, zeker. Absoluut een zwaar beroep. Mag dus je moet een beetje gewiekst zijn hè, om het te doen. Ja, ja, ja, dat is een mooie woordspeling. Die had ik door. En, en vrij snel okay. Ja, oké, oké. Mijn doel had ik een vrij snel. Okay, heel goed. Dus, nou, we kijken nog even naar uh, de wedstrijden in, uh, in uh, de Eredivisie vanmiddag om half drie uh, gestart. FC Groningen tegen PSV. Er is nog niks gebeurd. Buiten dat uh, PSV inmiddels al een doelpunt heeft gescoord: 0 tegen 1. Ook bij FC Cambuur, Sparta, Rotterdam is de tussenstand van enige tijd geleden niet veranderd. 1 tegen 0. En dan hebben we nog de wedstrijd die straks om kwart voor vijf van start gaat. Fortuna Sittard neemt het op tegen AZ. Nou ja, mooie, mooie pot nog te gaan straks om kwart voor vijf. En een mooie pot, ja, wat de mensen denken van we hebben Ajax eigenlijk helemaal niet gehoord. Nou, Ajax heeft vanmiddag al gespeeld, om kwart over 12 was die wedstrijd. En Ajax heeft het heel erg goed gedaan tegen FC Utrecht, Albert Jan. Drie tegen nul. Ja, een hele goede prestatie dus uh, van uh, de Amsterdammers. Dus uh, ja dat betekent ook meteen dat PSV wel aan de bak moet om, uh, nee, nee, nee, nee, om niet uh, rustig, de rustig, eerste plek uh, in, de, uh, in de eredivisie. Ik uh, kan je hoe lang we praten. In de eerste eredivisie uh, kwijt uh, te raken. Klopt, ze staan één puntje voor. Ze zijn, nou, dus als ze nog gelijk spelen, dan, dan staat Ajax weer bovenaan. Ja, nou ja, we gaan het uh, allemaal horen, ook in het uh, derde uur. Dan houden we de wedstrijden voor je in de gaten. Dus op naar het nieuws en weer. Daarna zijn we terug met nog één uur lang Zandvoort op zondag. Wij zeggen graag tot zometeen.